Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Nijmegen hebben Amerikaanse veteranen de Waal-oversteek van 20 september 1944 overgedaan. In rubberboten staken ze de rivier over, net zoals ze dat 65 jaar geleden deden tijdens operatie Market Garden. Bij de operatie werd de Waalbrug op de Duitsers veroverd en Nijmegen bevrijd. De stad bleef daarna nog maanden frontstad omdat de geallieerden bij Arnhem werden tegengehouden. Olieconcern Trafigura zegt dat er maximaal 33 miljoen euro wordt uitgekeerd aan Ivorianen die zeggen dat ze ziek zijn geworden van een illegale afvaldump in 2006. Het is iets meer dan 1000 euro per persoon. De advocaten van de gedupeerden hadden 200 miljoen euro geëist. In Oostenrijk zijn bij een raceongeluk twee toeschouwers om het leven gekomen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Het dodelijk ongeval gebeurde tijdens de International Auto Rally in de buurt van Linz. Een van de coureurs verloor in een bocht de controle over zijn stuur en reed het publiek in. Voetbalclub Real Madrid heeft een schuld van 327 miljoen euro. Dat heeft voorzitter Perez bekendgemaakt. De schuld van Real komt vooral door de aankoop van de voetballers Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema en Gabi Alonso. Die kosten bij elkaar 250 miljoen euro. Dan Nederlands voetbal. In de Eredivisie heeft PSV de topper tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 3-1 voor PSV. De Eindhovenaren gaan nu samen aan de leiding met Twente dat uit met 2-0 van Heerenveen won. Ajax won in Venlo met 4-0 van VVV. Luis Suarez maakte alle doelpunten. En eerder op de middag won Utrecht met 1-0 in Den Haag van Adel. De Nederlandse tennissers hebben de Davis Cup ontmoeting met Frankrijk verloren. In Maastricht verloor Timo de Bakker in vier sets van Wilfried Tsonga. Met nog één enkel spel te gaan is Frankrijk niet meer in te halen. Oranje daalt af naar groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone. Dan het weer. Vanavond en vannacht kans op nevel en mist. En die is er morgenochtend ook nog. Morgen verder zonnige periode en droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zandvoort en Zomer heet. Dit is Zomer Zomer van ZFM met nu in Zandvoortse zaken.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 Een op de rivier wordt, die de rivier zich voelt. Laat de rivier zich temmen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 Ik zie het wel even, hoe lang ik kan ja, ja, ja. doen. Ja. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als dit heel goed gaat lopen. En dat ja. je hier dan voet aan kan werken. Ja. Dat is We je het... ideaal ja, ook Ja, eigenlijk. absoluut. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Was a hard afternoon.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 Wat is het verschil tussen een brasserie en een, een restaurantbedrijf? Nou, eerlijk gezegd euh, zijn er ook brasseries die uitgebreide restaurantideeën euh, ook, ook, euh, aanbieden. Want brasserie is toch meer die, die, wat wij doen. Dus euh, eigenlijk euh, de gerechten op één woord. Ja, dus niet uh, allemaal bakjes erbij en uitgebreid. En mensen kunnen bij ons even een hapje eten.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 En dat is onze investering. En yeah. dat is als je huurt. Ja. Oké. MUZIEK The night runs away with the day. Zamen.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 maar wij willen wel feestjes organiseren, of tenminste, mensen mogen bij ons hun verjaardag vieren of wat dan ook. En dan kan dat s'avonds, dan gaat de voordeur dicht en is het besloten. En dan mag het dus ook even langer dan de tien uur die ik eigenlijk open mag zijn, tot tien uur. En dan kunnen we dus gebruik maken van dat hele, die hele ruimte.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 maar dat doen we eigenlijk ja. nu al. Iedereen ontvangen. En, uh, nou, de burgemeester was vanmiddag nog hier. Oh, ja, ik ken ze persoonlijk ook heel goed. Dus het was erg leuk. Hij was er met zijn vrouw. En dan wil je er toch even bij gaan zitten. Ja. En, uh, ja. dus, uh, nou, gewoon, het is uh, ontspannen. Mm. Kijk, het is niet zo van uh, uh, je wil gezien worden daar. Oh. En dat vind ik bij veel plekken in het dorp ja, wel. Maar... Ja. Dat je dan echt daar gezien wil worden.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 En hij heeft een paar hele grote uh, projecten op dit moment. Ja. En uh, ja, dan is het lastig met politieke partijen ja. soms om... Uh, kijk, en wij zeggen gewoon van uh, laat het college het werk doen, wij stellen de kaders. Maar dat is nog voor veel mensen heel moeilijk in de raad. En dan wil ik het niet over neuzelen hebben. Maar, maar goed, het is een klein beetje... Ja.